Het weer minima vannacht tussen min 3 en min 5. Morgen vrij zonnig, wat sluierwolken en mogelijk in het noorden eerst wat lager bewolking. Het wordt morgen 2 tot 4 graden met een koude noordoostenwind. Dit was het NLK. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het begint nu wel de goede kant op te gaan. Er staat nog 100 kilometer file in de Randstad met vooral veel verdraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Everdingen en Knopendeel 11 kilometer en een half uur verdraging. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ippenburg en Dorp 20 minuten tijdverlies. En ook op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij Knoopend Ketelplein ook 20 minuten verdraging. De A15 van Gorkum naar Nijmegen is nog steeds dicht bij Wadernooien vanwege politieonderzoek. Waarschijnlijk is die weg pas om half negen weer vrij. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda staat tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk nog vijf kilometer. Daar is de vertraging een kwartier. A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Noorderloos, 9 kilometer en 20 minuten tijdverlies. En op de N471 van Pijnakker naar Rotterdam voor de aansluiting met de A20 2 kilometer en 20 minuten tijdverlies.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 You never settle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 Settings' Some, Some might like it hot. Some like it hot. I don't like your little games. Don't like your tilted stage.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 The actress starring in your bad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 Het ritme van zon to FM!